4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie in Californië heeft een drugssmokkeltunnel naar Mexico ontdekt. De tunnel is 400 meter lang en verbindt opslagplaatsen voor drugs... aan beide kanten van de Amerikaans-Mexicaanse grens. Het magazijn in Californië werd ontdekt nadat agenten een busje hadden aangehouden... dat volgeladen was met marihuana. Bij het doorzoeken van de opslagplaats vonden ze de tunnel... naar de Mexicaanse stad Tijuana. In totaal is 17 ton marihuana in beslag genomen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 Your heart is as black as night. Je hoorde de stem van Beth Hart. En daarbij het gitaarwerk van Joe Bonamassa. Dit wordt het derde deel van de Nacht in anders hier bij De Valo op Radio 1. Met straks zo over een half uur het leukste uitsprekers met koppen van de afgelopen week. Waarin je de columns kunt horen van Wim Daniels en Jochen Otten. En we hebben ook nog een cabaretfragment. Een heel leuk... Met onder andere Dolph Jansen daarin. En dan is er. Uh, of moet ik. Uh, laat ik het zo zeggen. Was er afgelopen zaterdag. Het optreden van Kristal. Uh, in uh, Spijkers met Koppen. Een van de liedjes die ze daar zong. Die ga je straks ook horen. Uh, in de compilatie van het leukste uit Spijkers met Koppen. Van afgelopen zaterdag. Dan was er uh, gisteren. Uh, het nieuws. Het grote nieuws dat. Doema weer bij elkaar komt op Sinfonica en Rosso, dat uh, pas volgend jaar plaatsvindt... maar wie het schetst mij in verbazing... de kaartverkoop begint uh, morgen al. Ja, nou, nou ja, dat verbaast me van de andere kant niet... want uh, dat uh, project Sinfonica en Rosso... daarvan had ik uh, de afgelopen jaren zoiets van... nou, uh, leuk. En niet meer dan dat, maar toen ik gisteren hoorde van dat uh, Doema daar mee gaat werken, dacht ik zoiets van, oh, nou, dat zou uh, volgend jaar ook wel eens interessant kunnen zijn om daar ook een keer naartoe te gaan. Maar dan moet ik dus morgen al uh, achter de computer zitten om uh, de kaartjes te gaan uh, bestellen en dan maar kijken of ik er door kan komen. Nou, er zullen wel een aantal concepten volgen. Heb ik zo het idee. Doema dus die daar zal verschijnen op Sinfonica Fornica en Rosso. Morgen begint de kaartverkoop, maar het is pas volgend jaar. Dus we moeten eerst nog uh, Sinterklaas hebben. Kerstmis, carnaval, niet te vergeten, Pasen, de grote vakantie. En dan is het zover. Nou, Doe maar uit 1982 ga je nu horen. Wie weet spelen ze dit ook wel volgend jaar. Oké, okay, en die vrienden gaat zingen. Ik stond het is wat roken, en voelde me verbroken. Dat hield ik zeven weken, toen had ik dit bekeken Ik dacht eentje maar, en nam me toen toch twee. Hey, hey, hey. Het ging meteen weer petteren, ik klonk weer als een ketter. Ik stapte dus met zuipen, en kreeg akute stuipen. En zag ik iemand drinken, begon de te moeten zinken. Ik dacht eentje maar en dan maar toen toch twee. Hey, hey, hey. nu zijn ik twee je even en hebben rotte leven. Oké, okay, geef mij er dan maar twee, want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn leven zeer en zijn mijn longen zwaar van dit is oké, okay. geef mij er dan maar twee. Ik stopte dus met vreten, nadat nou, heb ik geweten. Ik smaakte naar kroketten en vette kootenletten. Ik dacht eentje maar en dan met toen toch twee. Hey, hey, hey. nu kan ik lekker poppen. En moet mijn buik verstoppen. Oké, okay, geef mij er dan maar twee, want met die ene kom ik er niet mee. Het doet mijn leven zin het zijn mijn longen zwart van teer, dit is oké. Okay. Er zijn ook uh, plannen om nieuw materiaal te gaan maken. Nou, er, er, er ligt in ieder geval uh, het een en ander op de plank... daar waar het gaat om nieuwe songs. Maar leren van doen maar kijken of het uh, wel goed genoeg... en interessant genoeg is om uit te brengen op een cd. Hoewel, ik afgelopen week ook weer een bericht lag... dat uh, cd misschien helemaal uit de verkoop gaat. Ja, <laughs> omdat er te weinig cd's worden verkocht... en de meeste mensen downloaden. Maar dat bericht werd al gauw tegengesproken door... Uh, een van de grote platenmaatschappijen. Omdat toch bleek dat er meer CD's verkocht worden. dan dat er gedownload wordt. Dus dat zal nog floppig wel even blijven. De aanschaf van de CD's, zowel die CD's, dus uh, de CD-verkoop aanzienlijk minder als dan. jaren geleden. Daarentegen de DVD-verkoop. Uh, aanmerkelijk resteren. moeten we ook niet vergeten. Um, de Postman, die waren uh, afgelopen week. of vorige week was dat uh, inderdaad. Het was op de 11e van de 11e te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En ze mochten daar een liedje zingen uit de mega top 50. En ze gingen voor een internationale hit. Somebody That You Used To Know. Je kent van Gauthier. En hier is dan de uitvoering van POSTMAN.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 you didn't have to cut me off Make on like it never happened and that we were nothing avond, is uh, dus, optreden in Sittard uh, in het po Phoenix. Phoenix, maar dat gaat niet door. Door omstandigheden uh, melden zowel Postman als uh, Phoenix. Nou, wat die omstandigheden dan zijn, dat wordt niet vermeld. Dat uh, is een nevelende gehuld. In ieder geval morgenavond niet in Sittard Postman. Maar als je ze wil gaan bekijken, dan zou je even... Zo'n kleine 60 kilometer noordelijk moeten gaan. Zondagavond zijn ze wel in de in in Eindhoven te zien... en te bewonderen en te beluisteren. Postman, je hoorde ze hier met uh, Somebody That I Used To Know. En, uh, cover, een cover, die dat te vinden, is in diverse hitparades op dit moment. Zeker in de Nederlandse hitparade. En dat is dan een uitvoering van de vlaams australische zanger uh, Gauthier. We hoorde hier de uitvoeringen van Postman... zoals die vorige week gespeeld werd in het ochtendprogramma van Giel. En over Gauthier gesproken... Hiermee werd hij bekend. Drie jaar geleden... Zusjes waren het en in het begin van de jaren 60 toen als deze hit onderdeel van producer Phil Spector. Be my baby. Daarvoor hoorde je Gauthier met uh, datgene waarmee hij in 1983... Nee, 83, waarmee hij drie jaar geleden bekend werd. Uh, de titel was Learn a little lovin', uh, little given a Loven. Hmm. <laughs> Heb je het kunnen volgen? Je kan het vanaf uh, morgenmiddag ook op uh, de site allemaal volgen. Dan komt de platenlijst in beeld ongeveer zo morgenmiddag in de boek van de dag in ieder geval. Uh, Gauthier die hoort in ieder geval en die is uh, begin volgend jaar um, hier in de Lage Landen voor een aantal optredens onder andere de Angers belgique 15 februari dan zal die daar optreden. En ook op 17 februari, ook op 16 februari trouwens... in die anchebel Dan zit hij op 17 februari in de Effenaar in Eindhoven. 19 februari is het Tivoli in Utrecht. En 20 februari dan treedt Gauthier op een paradiso. Als je denkt van, interessant, daar wil ik naartoe. Vergeet maar, je had een lange kaartje moeten hebben... want de boel is uitverkocht. You Ja, daarvoor overleed hij en was de John Lennon. En to love, wat je van hem hoorde. Ja, het is uh, vreemd daar waar het gaat om uh, oude bezittingen van de Beatles. Uh, John Paul George en Ringo. Als die geveild worden, dan zijn uh, sommige mensen daar bereid... om daar een vermogen voor neer te leggen. Een paar weken geleden toen ging een uh, versleten en vergrilde tand van uh, John Lennon... voor dik 10.000 euro... Uh, van de hand, een tandarts die dat kocht als uh, studiemateriaal voor zijn uh, studenten. Ik bedoel maar, en, en nou was de afgelopen week weer, weer zoiets. Er was uh, weer een veiling in uh, Londen, Christie's. Nou, dan heb je toch wel een, een behoorlijk veilinghuis. Uh, met name aan faam. Die hadden ook een aantal uh, Beatles-spullen in de aanbieding. Zo was bijvoorbeeld een tekening die John Lennon maakte ten tijde van de periode dat hij samen met Yoko Ono de uh, Bad piece be beleed. Ja, hij heeft ook nog samen met uh, Joko in het Hilton Hotel in Amsterdam uh, gelegen. Nou, in de periode heeft hij een tekening gemaakt. En daarop staat uh, met grote letters bad piece. En dat heeft dan maar liefst 110.000 euro opgebracht. Ja, en dat was ook nog uh, spul van Paul McCartney. Een, een handgeschreven brief. <laughs> ja, dat was... En dat had dan te maken met een uh, sollicitatiebrief die afkomstig was uit uh, 1960. En, en daarop uh, reageerde Paul McCartney uh, op een advertentie in de krant de Liverpool Echo. En dat had dan weer te maken met een, uh, een, een drummer die graag bij de Beatles wilde uh, zijn. En ook bereid was mee te gaan naar uh, Hamburg. En Paul McCartney heeft dat briefje keurig beantwoord. Uiteindelijk was Ringo Starr de uitverkorene die... Uh, dan mee zou gaan. Maar goed, de briefje aan die onbekende drummer... dat is dan ook weer uh, geveld voor uh, maar liefst uh, 41.000 euro... of bijna 41.000 euro. Ja, dan heb je zo'n ding, wat moet je ermee? mee? <lacht> In <lijsten. lacht> Ja, dan maar hopen dat het niet vergaat. In ieder geval, het uh, maar beroemd, dan heb je nog... Uh, Sportetjes die in eerste instantie niet zo belangrijk, die niet zo belangrijk zijn, die na de hand grote blikken te zijn. Paul McCartney, laten we hem nog eens eventjes uh, horen. Silly Love Songs. Zo dadelijk wordt het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. De columns van Jochen Otten en Wim Daniels, het cabaret uitsprekers met koppen. En dat optreden van Christo, waarin zij onder andere zong A Fool for You. Maar voordat je gaat luisteren naar de column van Jochen Otten, eerst nog even een hele oude uit de rock and roll periode. Hier is Little Richard. En, uh, mijn moeder was deze week bij me op bezoek. En uh, ik zag haar zitten en ik dacht ineens van uh, jeetje, ze is al 65 joh. En, uh, en ik dacht van als er maar niks met haar gebeurt. Ineens uh, maakte ik me ineens uh, ja, zorgen om haar omdat ze zo kwetsbaar uh, wordt uh, met die leeftijd. En ik, en ik dacht als er straks iets gebeurt, dan is dit misschien de laatste keer dat ik haar zie. En uh, ik, ik dacht van ja, dan, dan, dan zijn dit wat ze nu zegt uh, zijn dan ineens haar laatste woorden voor mij. Dus ik dacht nou ik ga toch eens even opschrijven wat ze nou precies allemaal zegt. Want uh, ja, de laatste woorden zijn toch wel bijzonder. Dus ik heb gewoon alles opgeschreven wat ze zei... vanaf het moment dat ze binnenkwam. En dit is wat ze zei. jongen, jongen, jongen, je kunt hier nergens je auto kwijt. Oh, dat is dat parkeren hier duur, zeg. Daar heb ik dan heel mijn leven voor gewerkt... om het hier bij jou in een paal te komen douwen. Oh, een gevulde koek. Oh, dat moet ik eigenlijk niet doen. Oh, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat had ik niet moeten doen. Ja, dat mijn moeder langskwam was wel extra bijzonder... omdat ik samen met mijn vriendin deze week de eerste echo heb gehad... van ons kindje dat we verwachten. Dus het is heel bijzonder om het aan je moeder te vertellen. Maar ja, ik weet ook wel een beetje hoe ze kan reageren. En ik weet nog toen ik Maria, dus mijn vriendin, aan mijn moeder voorstelde... toen zei ik van... Uh, Maria, dit is mijn moeder. Uh, mama, dit is Maria. En toen zei mijn moeder... ik vind het allemaal prima, jongen, maar ik ga me er niet aan hechten. <lacht> en uh, ja, ze, ze, heeft ook, ze heeft ook eigenlijk nooit gezegd van Jochen en zijn vriendin... maar ze zegt altijd... Jochen en het meisje waar hij nou mee is. En ik krijg, ik krijg ook altijd uh, ongevraagd advies van mijn moeder over dingen die ik niet moet doen. He, als een vrouw verliefd werd op mij, terwijl ze nog verkering had met iemand anders... dan zei mijn moeder altijd, Jochen, niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Onthoud er nou, jongen, hoe degene er komt, zo rokte er ook weer vanaf. He, en ze zei ook altijd, niet doen, Jochen. Straks gaat de wasmachine kapot en dan heb ik niks meer. Die heb ik zelf nooit echt begrepen waar die over ging. Maar mijn moeder en ik, ik weet het nog, we gaan zo ver terug. Ik ben, ik ben 14 jaar, ik neem een strafschop. En ik mocht voor het eerst meedoen met de A1. En achter mij stonden de jongens, ze waren allemaal drie jaar ouder dan ik. En ik neem een aanloop en ik voelde me trots, jongen, dat ik hem mocht nemen. En ik haal uit en ik hoor mijn moeder van achter de goal: Niet doen, Jochen, niet doen! Dadelijk mis je hem! <lacht> ik ben 14 jaar, mijn verkeering gaat uit en ik had er echt verdriet van. Ik ga naar mijn moeder toe, ik zeg: Mam, ja, ik was zo verliefd en nou is het uit. En dan zegt mijn moeder: Oh, wel zielig voor dat meisje. Ik zeg: Mama, dat is ook voor mij toch? Want zij heeft het uitgemaakt. Ze zegt: Mijn moeder, daar zullen we het wel naar gemaakt hebben dan. <lacht> en ik wil echt niet mijn moeder de schuld geven van hoe ik me nu soms voel. Want sommige mensen doen dat wel. Die gaan heel diep graven in hun kindertijd om de oorzaak van een huidige probleem te achterhalen. En van: Ja, mijn moeder was er nooit voor mij. Ik heb mijn eigen, eigen navelstreng door moeten knippen. Omdat mijn moeder niet bij de bevalling kon zijn. Van zulke dingen. Dat is onzin. Mijn moeder is juist heel erg begaan met mij. En mijn moeder kwam een keer op de koffie en ik had die avond van tevoren een vrij wild feestje gehad. En op tafel ziet mijn moeder nog restjes cocaïne liggen. En ze vraagt aan mij van, uh, wat is dit? Ik denk, ja, het is mijn moeder, ik ga er niet over liegen. Ik zeg, mam, dat is cocaïne. Toen zei mijn moeder, och jongen, weet je wat dat kost? Straks gaat de wasmachine kapot en dan niks meer. <lacht> Ik zei net al, we hebben deze week de eerste echo gehad. En uh, ik zeg het heel bijzonder om het aan je moeder te vertellen. En ik, ik zei tegen mijn vriendin, let op. We gaan het zeggen en dan gaat mijn moeder eerst iets raars zeggen. En dan loopt ze naar de keuken om koffie te zetten. En dan komt ze terug om te zeggen dat ze het hartstikke leuk vindt. En zo ging het ook. Ik zeg, mam, je wordt oma, we krijgen een kindje. En toen zei ze, oké jongen, daar hebben jullie toch helemaal geen tijd voor? Daarna ging ze koffie zetten en ze kwam terug om te zeggen dat ze het fantastisch vond. I'm gonna call it, just like I see it. Uh, and I'm gonna state my case uh, as I live and breathe it. Uh, Stop for the while. I uh, want a conversation. Uh, I swear you're gonna like it. I stake my reputation. I'm starting to bundle love. love Oh. A little bit of dynamite When you turn down Het is niet al in volle gang. Iedereen maakt zich druk over hoe de euro ons zal gaan raken. Het weer van ons leven, onze toekomst. Aan tafel aangeschoven is Tino van Ammeroegen. Hij is ondernemer. Meneer van Ammeroegen, hoe dichtbij gaat de eurocrisis komen? Heel dichtbij. Jong en oud gaat het voelen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb er een familiespel van gemaakt. U gaat munt slaan uit de crisis. Dat hoop ik wel, ja. Als een van de weinigen. Maar goed, laten we het over het spel hebben. Het ligt hier uitgeklapt op tafel. Ja, prachtig. Hoe heet het? Het heet Europolie. Europolie, dat, dat lijkt erg op Monopoly. Ja, maar er is een wezenlijk verschil. Heb je bij Monopoly geen geld meer, dan ben je failliet. Dan heb je verloren. En als je bij Europolie geen geld meer hebt, dan maakt er geen ene fluit uit. <lacht> oké. Okay. En voor mijn begrip, hoe speel je dan als speler door als je helemaal geen geld meer hebt? Mocht alles op zijn, dan kun je bijvoorbeeld deze dingetjes inzetten. Ja, en dat zijn? Dit zijn noodpakketten. Noodpakketten, oké. Okay. Goed, we gaan het gewoon eens spelen. We beginnen allebei met, kijk eens... Allebei 5 van 100, ja. 1 van 500, mm -hmm. 2 van 1000, 1 van 2000, 1 van 5000, 4 van 10.000, 2 van 50.000 ja. en allebei 1 van 1000 miljard. Goed, uh, ik begin. Ja. Ik gooi. Uh, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Staak op Griekenland. Hartstikke lekker. Want ik ben al mijn geld kwijt. Ja, maar dat is toch niet lekker? die maakt niet uit. Jij bent, jij bent, jij bent. Jij bent Oké, okay. ik uh, begrijp het. Ik gooi uh, vier. 1, ja. twee, drie, uh, vier. vier. Ja, sta je op Italië. Je Moet je een kaart trekken. Uh, Kans of algemeen noodfonds. Doe maar uh, algemeen noodfonds. Algemeen noodfonds. De rente is takkenhoog gestegen. Lever de helft van uw vermogen in. Ga direct naar een curator. U komt niet lang start. U ontvangt geen duizend miljard euro. <lacht> en wat kan ik nou nog doen? Je kan nou banken om laten vallen. Oké. Okay. Oké, okay. goed. Daar gaat-ie. Twee, 2-1-2. Twee. PVV-kaart. Even kijken. Oh. Oh, dat is super voor straks. Mooi. Mooi. Helemaal geweldig. Wat uh, staat voor er? Uh... Uh, verlaat de euro zonder te betalen. Ja. <lacht> Oké, okay, ben ik weer. Ik Jij gooi. Ah, weer. Ah, nou, weer. 4-1-2-3-4. Ja. Kans. Ik pak ja. een kaart. Uw medespeler is u 150 miljard verschuldigd. Hou een referendum. Ja, nou, ga je gaan. <laughs> ik moet nu een referendum gaan houden? Ja, doe maar. Hou maar een referendum. Oké, okay, um, Wat vindt u ervan dat u mij 150 miljard moet gaan betalen? Vind ik bullshit. Eh, uh, vier. Eén, twee, drie, vier. Oh, dat is niet zo mooi. Dit is niet zo mooi. Hier ben ik goed ziek van zeg. Wat oh, is er? Dit is niet zo mooi jongens. Wat Hè? is er? De euro is geklapt. Dit is jammer. Oh, wat, wat betekent dat voor het spel? Moeten we nu stoppen? Nee, veel erger. We moeten helemaal terug gaan rekenen, joh. We moeten alles terug gaan rekenen. Ik begrijp het niet helemaal, geloof ik, maar ik gooi gewoon. Ik gooi 8. Oké, dan gaan we. 8. Euro is weg, dus gedeeld door 2,2 is 3,636. 1, 2, 3,636, 3, 6. dan kom jij ongeveer hier te staan. Ja. Ik had net 4, gedeeld op 2,2. 2, 2. 2, 2, is... 1,818, dus dan 8, 8, 8. moet je 2,182 terug. terug. Dan kom jij op mijn ik plek, dan neem ik jouw schulden over. Ja. Maar mijn bank is gevallen, Kutje. dus jij kan faillissement aanvragen bij jezelf. Dat betekent in Meneer principe. Meneer Van Amerongen, ik vind het een fascinerend spel. Ik ga u ja. danken voor het uitleg. Dank voor het spelen. Ja, het is overal te koop, ook in Griekenland. Dat wil ik nog heel even zeggen. Dat geloven we allemaal, want ja. is het mogelijk om dit spel überhaupt het ooit zal eindigen. Uh, ja, ja, het kan eindigen. Pak ik heel even de spelregels erbij. Ja. Kijk, hier staat het. Europoli is ten einde als iemand van de spelers krachtig met zijn vuist op tafel slaat... en roept, en nou is het godverdomme afgelopen met die flauwe kul... en hij of zij Europolie van tafel flikkert en het vertrouwde monopolie weer op tafel zet... en iedereen weer normaal doet, net als vroeger. Maar goed, dat komt in praktijk eigenlijk uh, nooit voor. Tear has to fall But it's all In the game All in the wonderful game That we know As love You have words With him And your future's Looking dim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 And he'll kiss your lips And caress your waiting fingertips And your heart will fly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 en caress your waiting fingertips and your heart will fly away vroeger had je schattige jongere woorden als dolletjes knaldendren, denderend mieters blitz en poepie maar inmiddels is de jongere taal iets van de straat geworden en klinkt het wat vrijmoediger. Jij bent lekker is bota lekka, een brutaal gezicht, een strakke poster en een slet wordt een euroknaller genoemd. De straattaal is nu ook ingezet voor een Bijbelversie die gisteren is verschenen. Het gaat nog niet om de hele Bijbel in het straattaal, maar om het Evangelie van Matthäus, oftewel de tori van Matthi. Op straatbijbel.nl zijn fragmenten te beluisteren uit de Tory van Mattie. Heel heftig klinkt het daar trouwens allemaal niet. Apostelen die wat zeikerig doen, heten chickies. Wordt het ergens gevaarlijk en dan is het spooky. Johannes de Doper is Johnny Boy en iedereen is een swa, een vriend. Het doel van de tori van Mattie is jongeren dichter bij, God, bij Gods woord te brengen. Zendingsdrang dus. Maar wel beschouwd is God zoiets als Sinterklaas, maar dan voor volwassenen. Je moet er vooral in geloven. Zojuist was de intocht van Sinterklaas in Dortrecht maar in de Bijbel gaat het in de evangelie van Lucas over de intocht van Jezus in Jeruzalem, de triple X van het beloofde land. Net voor die intocht staat er geschreven, breng de vijanden van mij hier die niet wilden dat ik hun koning werd en slacht ze voor mijn ogen. Let wel, dit is niet de straattaalversie van de Bijbel, maar de meest keuze Bijbelversie die er bestaat uit de kast van mijn ongetrouwde tante Toos. Wat bij Sinterklaas nog de roe is, is bij God het mes. Ja, als je de S van slacht weglaat, blijft er lacht over, dat wel. Maar als je op zo'n manier de Bijbel gaat interpreteren... moet je op zijn minst Huub Oosterhuis heten. En zo heet niemand, ook Huub Oosterhuis zelf niet. De nieuwe directeur van de Bond tegen het Vloeken, Wilfried Verboom... zal niet blij zijn met de straattaalbijbel. What the fuck staat er bijvoorbeeld in de theorie van Mattie? Daar moet je bij de Bond tegen het Vloeken niet mee aankomen. Vandaag presenteert de Bond zelf een nieuwe bundel met koraalbewerkingen... op de Bijbel geïnspireerde liederen... die bij de katholieken overigens wel weer een andere betekenis hebben... dan bij de protestanten. Als er één ding is waarin de Bijbel uitblinkt... dan is het wel verdeeldheid saaie. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat er in de Bijbel staat... Ik zeg u heden, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar volgens anderen moet dat zijn, ik zeg u, dubbele punt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het eerste geval wordt vandaag gezegd dat je ooit in het paradijs zult zijn, maar in het tweede geval moet je als de sodemieter je koffers pakken, want vandaag is de dag waarbij het dan wel de vraag is wat je mee moet nemen naar het paradijs. Toch geen badhanddoek en zonnebrandcreme factor 50 mag ik hopen, want dan ga ik nog liever met zwaar Judas naar de Roompel Beach Resort in Kampenland. Donderdag werd bekendgemaakt dat de volledige Bijbel inmiddels beschikbaar is in 400 71 talen. Verder zijn er in 2225 andere talen grote delen van de Bijbel verschenen. En dan heb je dus ook nog Bijbelvarianten zoals de Bijbel in Jip en Janneke taal en de Bijbel in s taal en nu is ook de straattaal Bijbel. De volgende variant wordt misschien de Bijbel in ambtenarentaal. In den beginnen schiep God hemel en aarde kadastraal bekend als sectie L nummer 49. Maar voor de vereiste kapvergunning werd verleend middels een de dato 1-1-1 in diervoegen dat aanvragen licht in duisternis onderscheiden op grond van artikel 4 lid 2 enzovoort. Deze week was er in Den Haag weer een ambtenaar die onder verwijzing naar de Bijbel geen homo's stellen wensen te trouwen. Gaat heen en vermenigvuldigt u staat er in de Bijbel en dat kunnen homo's niet. Ze kunnen wel optrekken en vooral aftrekken, maar met vermenigvuldigen hebben ze dus problemen. Ja? En daarom mogen ze niet trouwen. Den Haag heeft de ambtenaar op non-actief gesteld. Wat riskant is, non-actief, daar ga je toch geen weigerambtenaar op zetten. Dan krijg je ADHD-kinderen van, dan hebben we er al zoveel van. Maar zet hem ook niet op straat, want dan komt hij de straatbijbel tegen. En de toon mag daarin anders zijn, de boodschap blijft dezelfde. Hel en verdoemenis, voor wie niet gelooft in God, check je lingo, zwaar. Het was van The Crazy World of Arthur Brown en Fire. Daarvoor hoorde je Wim Daniels met de column... zoals hij die, die afgelopen zaterdag uitsprak in Spijkers met Koppen. Daaraf vroeg net King Kool, all in the game. Het Spijkers met Koppen cabaret speelde Europoli... en Crystal zong Fool for You ook live in datzelfde. Spijkers met Koppen en Jochen Otten, die hoorde je met zijn column. Zo dadelijk het nieuws Martijn van Beek en daarna nog één uur... De nacht hangt anders hier bij De Vader op Radio 1. Spinvis heeft de nieuwe cd uitgebracht. Het zal hier niet ontgaan zijn. Hele fraaie cd met op hele fraaie liedjes. Dit is van. tot aan dat nieuws. Ronnie Knipsenaar.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 Misschien.